Bij de schietpartij in Florida vielen woensdag 17 doden. In zijn reactie richtte Trump zich op de psychische problemen van de schutter. Over wapenbezit zei hij tot nu toe niets. In Badhoevedorp woedt een grote brand in een beddenzaak. Enkele woningen boven en naast de winkel zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een hotel. Waardoor de brand in Badhoevedorp is ontstaan is nog onduidelijk. Zweden heeft een Iraanse wetenschapper die in Iran ter dood is veroordeeld... het Zweedse staatsburgerschap gegeven. Daarmee kan het land hem meer politieke en juridische bijstand verlenen. De Iranier is hoogleraar geneeskunde in Stockholm. Hij werd twee jaar geleden gearresteerd in Iran toen hij op zakenreis was... en is ter dood veroordeeld voor spionage. Hij zou Israël geheime informatie hebben gegeven over Iraanse kerngeleerden.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Riza. En vandaag hebben we een rapper te gast, niet zomaar een rapper. Hij maakt heel snel furoren en dat doet hij onder het label van Avalon. Wat dan weer van Jay is, die ook al heel veel furoren heeft gemaakt. Dus uh, ja, dan maken ze extra, extra, extra, extra veel furoren. En, en, dit is, dit is een hele belangrijke uitzending, want in het tweede uur gaan we het alleen over de dood hebben. En dan niet op een nare manier. We gaan het niet hebben zo van, oh ja, rauwverwerking en dat soort dingen. Nee, we gaan, we gaan wetenschappelijk gaan we naar de dood kijken. Wat is de dood precies en hoe leeft dat in verschillende culturen? Dat allemaal straks. Maar, voor nu. Genoeg gepraat, tijd voor die plaat. Allez vous faire... Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes airs. Hollande, Belgique, France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 C'est devenir un jeune cadre dynamique. J'ai toujours été qu'un jeune et qui panique. C'est marqué sur nos actes de naissance en italique. On a tous entré dans l'hôpital psychiatrique. La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons. Depuis quand je suis dans les pommes de monsieur, tout le monde. La bile dans les oreilles, la fumée dans les boumons. Des, des, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Pardonnez mon petit langage. Oups, là j'ai plus du 10 ans d'âge. Les médias font trop de chantage. Vous m'avez pris pour un esclave. Ah. De vous, c'est l'heure du table. Faut oh. bien limiter la casse. Demande à Raël Sal. Ah. On va tous finir en cage. Ah. Riche et malheureux, mais heureusement qu'on a l'euro C'est cool, non, mais si coûteux que l'argent est à couper au couteau Et ça taffe, pour dépenser, d'arrache billets ça pour que ça marche, crache, crache, et du cash Et c'est saigne jusqu'à être balafré C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi pendant des années sans vous retour qui me renie par rapport au succès Tu sais bien, la vie c'est pas la peine d'en faire un fromage De mon petit buggy barreau dans les pieds Car j'ai rien de ces cas, j'me casse, ce se de ces quatre Allez-vous faire foot, j'ai un match de foot Allez vous faire...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 Qu'on est un petit peu des deux Allez vous faire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 Like some cat from Japan He could lick on by smiling He could leave them to hang They came on so loaded man Well hung snow white tan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 Ziggy played guitar en dan hebben we het over Ziggy Stardust van David Bowie. En je luistert naar Risa, het programma van BNN FARA. Wat mede wordt mogelijk gemaakt door de BNN FARA Academy leden en vooral door mij. Want ja, ik moet uiteindelijk de kart trekken. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie meedoen met z'n allen. Ja, ik moet dan wel voor die microfoon ook zorgen dat het een beetje ergens op lijkt. Tenminste, dat hoop ik dan. Uh, we moeten zitten midden in de contractonderhandeling, Dus we weten eigenlijk helemaal niet of dat zo goed gaat, maar daar komen we wel achter. Vandaag in de studio heb ik een zanger. Zijn naam is Savanio. Goedemorgen. Yeah, yeah. Goedemorgen, mensen. Ben jij nog wakker of ben je net wakker? Ik ben eigenlijk gewoon klaar wakker, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja? Heb je niet tussendoor even een slaapje gedaan? Nee, totaal, totaal niet. Ik heb twee shows gehad net. Oké, okay, waar? Uh, drachten en... Scharwoude. Scharwoude, ja, ik snap dat je dat eventjes onschuldig is. Ja, ja Die het is nog vroeg, weet je. Ja, nou, al was het laat, al was het, al was het vier uur in de middag. <lacht> ik had niet onthouden dat ik in Scharwoude... Laat ik het anders zeggen, ik denk dat jouw hersenen bewust proberen het ook weer weg te drukken. Precies. Uh, gewoon, je bent nooit in Scharwoude nee. geweest. Dat ja. is eigenlijk wat jouw hersenen je nu proberen te vertellen. <lacht> Welkom bij Risa. We ja. hebben een, uh, een propvolle show vandaag voor je. Ja, jij gaat het waarschijnlijk niet meer meemaken... want dan ben je waarschijnlijk al onderweg naar huis. Maar we hebben okay. straks hebben we een uur helemaal over de dood zo heb, je, heb jij serious. een uur lang gaan we het alleen maar over de dood over de hebben over de dood hebben okay. is de, is, de, is, dat, is dat iets waar jij graag over praat of zeg je nou uh... ja ik heb er nooit echt, echt over gesproken of zo maar uh, het wel een uh, goed onderwerp eigenlijk ja nou en we gaan het heel wetenschappelijk bena uh, benaderen ja. uh, het andere wat ik je ga vertellen is we werken hier met toverwoorden en toverwoorden dat zijn woorden waarvan wij uh, bij de redactie dachten van nou als je met Savanio gaat praten dan kan het zomaar zijn dat zo'n woord valt en dan hoor jij Hé, hey, als je dat hoort, moet jij eventjes gaan dobbelen. Dan ga je iets uit de digitale kluis halen. Oké. Okay. Dan, het uh, tweede wat ik jou ga vertellen is dat een van mijn regisseurs. die heeft voor jou een um, voorwerp meegenomen. Oh, <lacht> wat zie jij voor je? Ik zie een uh, stukje maandverband. Maandverband? Yes. Ja, Daar heb jij natuurlijk helemaal nooit nodig in je hele leven nee. niet gehad. Alleen maar... soms als ik, ja, als ik loop de bitje, zeg maar. Als je maar, loopt maar... de bitje, dan zegt nou, iemand uh, pak, pak maandverband, volgens mij ben je ongesteld. <laughs> <laughs> oh ja, als, als man is het moeilijk voor te stellen hoe het is om ongesteld te zijn. Ik denk het ook, ja. ja ik denk maar, het, ook. het enige wat we weten is van ze krijgen heel erg buikpijn en ja. er moet chocola bij. <laughs> dat, dat zijn de twee dingen die ik dan, uh, die ik dan weet die er uh, belangrijk zijn. Ja. Maar, maar jij hebt daar maandverband wat dan weg een wegwerp maanverband is. Ja, dat klinkt heel normaal, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, want je zou niet wel. willen dat je dat um, opnieuw moet gebruiken. Nee, nee, nee. Maar worden. toch, vroeger was dat zo. Vroeger was het heel gewoon dat je maandverband... dat waren gewoon katoenen doeken. Ja, je had helemaal nog niks om weg te gooien. Dus nee. je moest dat opnieuw gebruiken. En dat begint weer helemaal terug te komen. Ze, he, ze zijn heel erg met het milieu bezig. Ja. Dus ze dachten, nou, laten we dat eens terug, uh, terugbrengen naar, uh, naar vroeger. Oh. Deze week las ik een artikel over wasbaar maandverband. Zelf ben ik niet helemaal thuis in het maandverband. Maar één ding weet ik wel. Maandverband doe je toch niet in de wasmachine? Ik ging de straat op om aan vrouwen te vragen... of zij bereid zijn om wasbaar maandverband te gebruiken. Nee, ik zou geen wasbaar maandverband gebruiken. Denk ik. Uh, ik denk dat ik wasbaar maandverband zou gebruiken. Want uh, ik merk zelf dat je heel veel gewoon weggooit. En dat is best wel zonde van al, al het katoen wat je gebruikt... En als je het wast, uh, dat scheelt weer heel veel katoen. Dus daarom zou ik het gebruiken. Of ik uh, wasbaar maansverband zou gebruiken? Uh, nee, ik zou het niet gebruiken. Omdat ik dat zelf uh, een beetje goor idee vind dat dat in de wasmand dan ligt als het vies is. En dat je dat dan moet gaan wassen. Uh, nou nee, omdat ik het best vies vind, denk ik. Ik zou wasbaar maansverband gebruiken... Um, als het vanuit milieuaspect zou zijn. Um, maar dat is ook de enige reden. <lacht> ik zou wasbaar maansverband zeker niet gebruiken. Ik uh, vind het eigenlijk een beetje een vies idee. Uh, al dat bloed in je wasmachine. Nee, dat, uh, dat zie ik niet zitten. Uh, ik zou geen wasbaar maansverband gebruiken. Omdat ik heel erg blij ben met de Ladycat. Ik zou geen wasbaar maansverband gebruiken omdat het... Ja, het klinkt gewoon niet heel erg hygiënisch. Nee, ik denk niet dat ik dat zou gebruiken. Nou, ik zou geen was voor een maandverband gebruiken. Want ik denk, ja, als er nog restjes in zitten, zou ik dat wel vies vinden. Ik denk dat ik maar één conclusie kan trekken. En dat is... Vrouwen die zijn er nog niet klaar voor. Academy. Ja, de conclusie is al een beetje getrokken. Vrouwen zijn er niet klaar voor. Maar... Er is telefoon. Telefoon van Linda de Munk. Zij is een YouTuber die taboes rond seks bespreekbaar maakt op YouTube natuurlijk. Linda. Ja, hoi. Ja. Goedemorgen. Is dit ook een taboe? Ja, absoluut. Ja, dat heb ik de laatste tijd vooral heel erg gemerkt. Ja? Um, ja, sowieso weet je, rondom ongesteldheid hangt gewoon nog heel veel taboe. Ja, terwijl toch elke maand dus... komt het terug. Het is ook niet iets wat, wat alleen maar bij een ja. paar vrouwen gebeurt. Nee, nee, snap je, weet je. Elke vrouw heeft er last van. En het is inderdaad al zo vervelend iets. En dan wordt er ook nog zo moeilijk over gesproken. Dus uh, dat vind ik persoonlijk eigenlijk ook best wel jammer. Dat, dat, het gewoon, ja, dat, dat, dat mensen zich er nog zo voor schamen. Ja, nou maar ja, nu komt er dus een, een nieuwe vorm van schaamte bij. Want mensen gaan <lacht> rondlopen met wasbaar maandverband. Wat was jouw eerste gedachte? <lacht> nou, mijn eerste gedachte is eigenlijk dat ik het uh, heel goed vind dat het bestaat. Ja. Um, want... Uh, ja, het is, het is vooral natuurlijk gewoon het heel milieubewust. Dus dat, dat is het ding. Uh, waar, waar, wat vooral het achterliggende gedachte is: dat het, dat het goed is voor het milieu om, om het her te gebruiken. Maar ik moet eerlijk zeggen, zelf, ik heb het nog nooit gebruikt. Oh. Um, maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er vrouwen zijn die het wel willen gebruiken. Maar ik kan me ook weer heel goed voorstellen dat er inderdaad vrouwen zijn... zoals je net hoorde, dat die dat heel vies vinden. Ja, maar het is tegelijkertijd ook weer goed voor het milieu, je noemt het al. Is dat dan een overweging voor, ja. voor, voor, voor vrouwen dat ze zeggen... van, nou ja, dan maar, dan maar gewoon bloed in de wasmachine? Ja, ik denk het wel. Maar het komt sowieso natuurlijk een beetje terug... dat iedereen een beetje bewuster is van het milieu en zo. Ja. Um, dus dat, dat is een beetje een trend. En natuurlijk ook gewoon aan het milieu denken... in de zin van vegetarisch eten, bla bla bla... Ja. Dus uh, in die zin denk ik dat het, dat het zeker iets hips is of zo. Ja, gewoon maar het is ook iets, een beetje iets ironisch. Dan is er eindelijk een oplossing. Ik bedoel, mensen hebben duizenden jaren allemaal katoenen uh, stukken uh, stof in hun vagina lopen proppen omdat ze geen, niet anders konden. Ja. En nu hebben we iets bedacht. Ja. En dan binnen twintig jaar denken mensen, nou ja, dat is misschien niet zo'n goed idee. Laten we maar gewoon weer katoen uh, uh, naar binnen duwen. Ja, ja, maar weet je wat, ik denk vooral, dat heeft ook weer heel veel met commerciële redenen te maken, dat ze ineens iets bedenken wat je weg kan gooien, zodat mensen het alleen maar opnieuw moeten kopen. Ja, dat is wel slim. Dus wat dat betreft, de, de, precies. Um, en het feit dat het dat dan nu weer terugkomt, is gewoon, het is ook wel weer lekker controversieel of zo, weet je wel. Het roept discussie op en, en ja, ik vind het wel grappig. Maar betekent dat dat jij er ook een YouTube-video over gaat maken, om te kijken van hoe dat nou voor jou aanvoelt, zo'n... Dat zou inderdaad een heel goeie, goed iets zijn. Voor mij persoonlijk is het lastig, want ik heb zelf een spiraal... dus ik word in principe de komende vijf jaar niet meer ongesteld. Oh. Dat is ook heel fijn. Stefania, uh, ik zie ik jou helemaal onder... knikken. Jij <laughs> vindt dat een heel slim idee. Nee, ik vind... Uh, ja, ze, ze komt er goed mee weg. Ja. Ja. ja, inspiratie dat is wel handig. Toch? Ja, ja, ja nee. Weet je, je hebt dan natuurlijk de pil en zo, maar een spiraal is dan ook weer wel heel fijn. Maar ik heb dan bijvoorbeeld wel weer een menstruatiecup. En dat is natuurlijk ook zo'n hergebruik. Een wat? Wacht, wacht, ho. Oh, oh, oh, oh, oh, wat is. Ja, je hebt dus iets van, dat heet een menstruatiecup. Ja. En dat breng je in en dat vangt gewoon het bloed op. En dat kan je daarna weer legen. En dat doe je gewoon heel netjes in de douche. Een, en oké, okay, ja, je hebt natuurlijk ook cup. weer bloed. Maar ja. Het is op zich wel handig, want ja, dan heb cup. je altijd wat te drinken bij je. Oh, oh, slecht. oh, wat <laughs> erg. Dit kan nou, niet. Nou, dit is, dit is radio wel 1, heel kort. Ja, één. Oké, nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar die video dan. Ik ga jou bedanken dat ik je zo vroeg ja. in de ochtend mocht bellen. Ja, ja, voor mij is het nog later in de avond hoor. Oh, oh ja, dan, dan, dan, dan ga ik je helemaal niet bedanken. Dan verwacht ik gewoon dat je volgende keer weer aan de lijn hangt. Natuurlijk, komt helemaal goed. Linda de Munk, dankjewel. Ja, en als het dan zondag is en we hebben het alleen maar over bloed. You too! Sunday, bloody Sunday. De Shadows met Apache. Het was natuurlijk de vaste backup uh, groep van Cliff Richard. En ze waren zo populair dat ze ook gewoon hun eigen platen uitbrachten. Ze hebben ongeveer net zoveel hits met Cliff Richard gehad als met uh, hun eigen groepje. Wat dus eigenlijk ook weer betekent, betekent dat ze waarschijnlijk meer hits hebben dan Cliff Richard. Tenzij hij weer heel veel zonder in heeft gedaan. Dat weet ik eigenlijk niet. Weer goed voorbereid. Riza. Hartstikke lekker. Goed, je luistert naar Risa. Het programma waar we niks voorbereiden, maar het altijd wel ergens goed komt. En anders gaat het uur even goed wel voorbij. In de studio hebben we een zanger. Niet zomaar een zanger. Hij is op moment aan het doorbreken in de scene met een razende snelheid. Daar heeft hij hulp bij van het label Avalon, waar hij bij getekend is. Waar onder andere Jay ook bij zit. En uh, daardoor, nou niet misschien alleen daardoor... want hij is natuurlijk ook zelf een heel begenadigd zanger... kan hij wel met de hele R&B en hip-hop scene samenwerken. En daar komen hele toffe samenwerkingen uit. Ook is net zijn nieuwe single uitgekomen. Die gaan we straks draaien. Maar heb je nog niks van hem gehoord? Of zeg je van, nou, hoe zat dat nou ook alweer? Laten we eerst, laten we eerst. in ons geloven. Oh, yeah, yeah, yeah. Onze lap gaat tot op de bodem, maar komt niet meer naar boven. Ik spreek jij, je morgen kan bewegen Je hey, hebt het niet van een vreemde. Maar dan je moeder voor wat ja, en dan moet ik eerlijk toegeven. Bij de eerste aankondiging van jou noemde ik je zomaar een rapper. En zomaar, dat, ja. zomaar? En toen dacht, ik, toen dacht ik, wat ik bedoel, ik mag die fout al helemaal niet maken. <laughs> zoveel als ik met hip-hop en RB bezig ben. Maar hoe vaak, hoe vaak kom je dat tegen dat mensen jou een rapper noemen? eigenlijk best wel vaak. Ik, ben, ik schrik er niet van eigenlijk hoor. Maar uh, zodra ik op het podium sta, de mic in mijn hand heb, mijn stem laten horen, dan weten ze wel dat ik een zanger ben. Ja. ja, want het grappige is dat ik ook weet van, van bijvoorbeeld Brace, die wordt stevast in de pers, wordt hij een rapper genoemd. En ik denk dan wel eens, komt dat dan misschien omdat hij in de gevangenis heeft gezeten, dat ze dan, dat ze dan een rapper gaan noemen of zo? Ja, hoe, wat kan het liggen eigenlijk? Ik denk... Uh... Chris Brown precies hetzelfde. Chris Brown wordt nee. stevast. Chris Brown, als je nu op nu.nl Chris Brown googelt, ga je altijd rapper tegenkomen. Dan gebeurt het alleen niet Nederland, denk ik. Ja, maar ik denk ja, nee, dat sowieso. Maar oh. ik, ik denk, ik, ik heb zelf het gevoel zo gauw als het een bad boy is, dan wordt het ja, een rapper ja. gemaakt. denk ik ook. En zo gauw als, als er niks aan de hand is. Dus ja, dan is de vraag natuurlijk van hoe bad boy ben jij nou eigenlijk, uh, Ja, ben gewoon een lieve jongen eigenlijk, man. Ja? Ik zag het eerlijk, ja. Hoe, uh, hoe, hoe heb jij je, je jeugd ervaren? Was het een gelukkige jeugd? Of zeg je van, nee, was achterstand wijk, ik heb moeten knokken, jongen. Kno knokken aan, hoor. <laughs> Ja, het was sfeervol. Veel familie om me heen. Uh, veel creativiteit. Veel muziek maken natuurlijk. Dat hoort er ja. ook bij, ja. Veel familie Gezellig. om je heen. Veel familie, K ja. Kan ik me zo voorstellen dat uh, jouw familie zoiets had van... Uh, Gast, ga jij eens even lekker naar de universiteit. Uh, ga, ga je niet <laughs> bezighouden met, met muziek, want dat levert niet zoveel op. Ja, ik denk dat iedereen dat wel op eerste instantie heeft. Maar na een tijdje... Ziet, zien de ouders ook al van, ja, oké, okay, dit is gewoon wat je wilt. En je maakt de keuzes op jezelf en dan is het gewoon wat je moet doen uiteindelijk. En wat was het omslagpunt voor jouw ouders? Um, ja, ik, uh, op zich had ik de keuzes zelf moeten maken. ja En uh, ik denk dat ze het hebben geaccepteerd toen ik er gewoon helemaal voor ging. Ook uit mezelf. dus niet half hier, ja. half daar. Laten we dat nou eens omdraaien. Wat was het moment dat je voor jezelf besloot, ik ga er ook echt helemaal voor? Toen ik werd vader. Ja. Dat is drie jaar geleden. Ja en op dat moment was ik nog aan het werk ik was taxichauffeur ik ja. heb ook bij de vuilers gewerkt oh, en op dat moment dacht ik gewoon van ik wil dit leven niet meer ik wil gewoon voor de muziek gaan en mijn geld met muziek verdienen Wat is wel grappig want de meeste ja. mensen die vader worden, die hebben die ja, zoiets van nou moet ik mijn baan houden want ik moet nu een steady inkomen hebben ja precies maar als je een goede manager hebt als uh, Redwan bij, ja. bij Avalon ja en die heeft ook zakken vol met geld natuurlijk dus die, die smijt dat gewoon naar je toe van elke, strooien elke zondag door de brievenbus neem het alsjeblieft want ik kun je ja, je niet meer ja, ja. kwijt nee maar ja, als je zo iemand hebt dan, uh, dan, ja, die echt in je vertrouwt, en dan, uh, dan moet het wel lukken eigenlijk. Dus toen voelde je meteen die back-up van nou, dit gaat wel goed komen. Ja, ja ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk. Maar de, de, de moeder van je baby, hoe kijkt die daar tegenaan? Die, uh, die stond erachter op zich, maar ze oh. weet dat ik, uh, ja, ik noem mezelf niet talentvol of zo, maar ja. Maar je bent ik het wel. Heb, ja, ja. Zo, het is een maar blessing. Maar ik mag het zeggen. Ja, ja. ja dus je het wel. wel, ja. Maar ja. kijk, talentvol is één ding, maar er geld mee verdienen is een ander. Precies, en zij geloofde er ook wel in. En uh, ja, als je iets gewoon wilt, dan kan je het gewoon bereiken. Dat is al zeker het En bereiken doe je het sowieso. Je nieuwe single is uit, Bewegend, samen met Jay. Ja, Jay. Is, is het nou ook zo van, nou ja, Jay zit, zit al bij jullie label dat dat, dat dan zo heel snel samenkwam? Of was dat toevallig dat Jay die studio binnenliep en dat je dacht, nou weet je, ga jij er maar op? Ik denk dat als Jay mij niet voelde, ja? muziek dat hij het niet had gedaan. Nee, hij is, wat dat betreft is hij wel, is hij natuurlijk sterk genoeg, staat hij in zijn voeten om te zeggen: nou, dat gaan we niet doen. Ja. Ja, hij is wel heel, heel streed daarin. Als hij iets gewoon echt niet voelt, dan gaat hij het gewoon niet doen. Maar heb je het hem gevraagd? Of... Hoe is dat eigenlijk gegaan? Uh, volgens mij kwam hij de studio in. Hoorde hij die track? Zei ik van, hey, ja, je kan er gewoon op springen, man. En toen is hij erop gegaan en uh, it was a rap. En het uh, resultaat is bewegen, Je Dat het hier bij Risa, BNN Fara, Radio 1. Sensation. Ik hoor jij je body kan bewegen hey, Je hebt het niet van een vreemde maar ik je moeder voor wat ze je hebt gegeven no. uh, yeah. Dat je moet niet van z'n koff, girl We suck, suck, suck en in de love Ik zei ik word niet verliefd, maar ik doe het non-stop, girl En we doen het again Om niet te zoeken naar je dag Want ik voel het again En niemand pakt het voor me af want het gebeurt niet schat ik neef het toe ja mijn mind is dirty. ik wil je hebben maar ik ben niet te thirsty begint ja mijn kamer met je ola oh, da mercy ze zijn in de rij voor je maar dat is mijn beurt niet normaal een charmeur maar bij jou ben ik een nerd any pain Stop looking lavish Star Trek groove In the Wraith the con. Girls get loose When they hear the song 100 on the dash Get me close to God We don't pray for love We just pray for cause How so empty Need a centerpiece 20 racks a table cut from Ebony Cut that ivory Into skinny pieces Then she clean up With her face When I love my baby You talking money Need a hearing aid You talking about me I don't see a shit Switch up my I take like any lane. I switch up my code, if I kill anything. <laughs> <laughs> you down. Uh, die ligt niet meer in zijn bed, maar is nog wel een ster. Ondertussen wordt Celine uh, weer uh, uit elkaar ge getrokken door Justin. <lacht> Zo werkt dat in de showbusiness. Ik vind dat wel heel, heel vaag gedoe trouwens. Ik zal daar persoonlijk wel moeite mee hebben. Dus eerst gaat ze weg. En dan zie je er met The Weeknd. Ja. Eh, Justin Bieber kreeg nog ruzie met The Weeknd. En over en weer gedist. Nou, <laughs> Justin Bieber die ging dat dissen. Wil dat wil je toch niet. En, maar, en daarna niet. komt ze weer terug. Dat is een beetje net als met Drake en Chris Brown. Daar zit die, uh, hoe heet zij ook alweer? Rihanna. Die, uh, Rihanna. Ja. En, en, uh, ik, ik snap dat niet. Nee, ik ook niet. Ik zal dat niet uh, leeft willen dat een aanzien. Leeft dat een beetje in de R&B-wereld, vrouwen die dan uh, van de ene naar de andere R&B-zangen gaan? Nou, ik maak niet echt vooral mee, omdat ik gewoon een wife heb. Oh, ja, ja, dus, ja, ja. Nee, dan, dan ga jij daaraan voorbij. Ik ga niet heen en weer of zo. Maar, come on. Ik bedoel, je zij zijn steeds. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk wel vrouwen die uh, een beetje ja, staan aan te kijken van ik... Uh... Ja, die zijn er wel. Die een beetje die hyenas, hè. Ja. Ja, soms, ja, soms zijn ze er wel, hè. Ja. Maar ja, ja. Het is uh, ik, ik geef muziek weg, dus... Uh, nooit dat geweest? geweest. Nooit, nooit een moment gehad dat je dacht van, nou jezus, het, het, het, het, het, als het nu zou mogen, dan, uh, Nee, het is niet nodig geweest eigenlijk, man. Dat, dan uh, heb je een goede wijfie. goed, het word, het, de, de taken worden goed vervuld, laat ik het maar zo zeggen. Hoe belangrijk is familie? Familie is zeer belangrijk. Ja? Familie staat voor mij op nummer één. Op nummer één. Betekent ja. dat dat op het moment dat je zou moeten kiezen tussen familie en muziek... Ja. De muziek zit wel heel dicht bij mijn ja, hart. Nou, daarom vroeg ik het ook. Ik denk niet dat ik een keus zou kunnen maken, Hubert. Oké, okay, nou maar dan gaan we die keus laten maken. <laughs> dus er komt een moment. Dat is gewoon familie. Je vrouwtje zegt van nou. vrouwtje, dat klinkt, je, vrouw, je vrouw zegt van: uh, ik, ik, ik heb een hele goede baan aan gekregen, uh, aangeboden gekregen in Singapore. Mm -hmm. uh, de, en ja, ik, ik ga daarheen. Ik ga daarheen zonder of met jou. Oh ja, nee, dat kan gewoon. Ik ga gewoon mee. En dan uh, uiteindelijk zie je me wel af en toe reizen naar Nederland. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus, <laughs> dus dan toch, ben ik daar ook toch weer die wel... tussenoplossing gevonden. Ja, ik ga hem toch vinden, ja. Is, uh, is muziek maken ook een compromis? Uh, nee, eigenlijk niet. Ben jij helemaal compromisloos bezig? Heb jij nooit een moment dat je iets moet toegeven aan een platenmaatschappij... een producer, een zanger, een andere rapper? In de zin van? Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat er mensen zich met jouw werk bemoeien. Ja, zeker het label. Het label. Ja. ja. En uh, de, de, de, is dat de eindbaas die naast jou staat? Die, uh, ja, kijk, Red, naar nou Als ik nu ja. nou ga kijken. Ja, ik dan, weet het. Nee, ja, ja. die, die backhand van hem. Je het weet het ook. Ik heb een paar keer mooie keer lichte groene ogen. maar nee, Hij slaat gewoon het licht uit je eigen ogen. Ik weet precies hoe het werkt. Hij heeft zijn telefoon ook vast. Zo van dat hij dacht, daar kan hij ook mee rammen. Ik heb het allemaal gezien. Maar hij geeft dan ook een beetje aan van nou, dit gaat hem niet worden. Nou ja, we zijn gewoon, we kijken goed samen naar uh, de projecten die we hebben. Ja. En uiteindelijk maken we samen een keuze. En dat gaat het nou worden voor uh, de toekomstmuziek. Maar dat kan pijnlijk zijn. Ja, soms moet je dingen van jezelf loslaten eigenlijk. Want je kan niet altijd doen wat jij goed vindt. Want niet alles wat jij goed vindt is ook datgene wat... Um, is voor een ander, zeg maar. Ja. Dus uh, je hebt publiek en hun, en, hun, en hun hebben ook weer een hele andere kijk op het... Uh... Zijn er, uh, er nummers weggevallen waarvan je zelf zegt, ja, maar als het aan mij had gelegen, dan had iedereen die gehoord. Maar die gaat nooit iemand horen nu. Mm, ja, zeker. Dat was in mijn begintijd. Maar ja. eindstand ben ik wel gaan inzien van, ja, oké, okay, dit is wel heel begrijpelijk. Ja? Dus ja. Want, je, je waar ligt waar het van... zoiets aan? Waar, waar, waar, waar, waar wordt nou precies die keuze omgemaakt in een plaat van, nou, dit gaat hem echt niet worden? Het moet gewoon catchy zijn. Ja? Uh, je, het moet goed voelen, het moet echt zijn. Of ja, het hoeft niet per se, het kan ook gewoon goed geschreven zijn. Maar het moet gewoon catchy zijn. Het moet dat ding zijn voor in de toekomst, zeg maar. Een ding voor in de toekomst. Ja. Dus, dus je moet er een, een soort van visie voor kunnen neerleggen waar je mee de toekomst in Precies, kan. Precies, ja. Het moet deuren voor je kunnen openen of niet. Je moet zelf kijken waar jij uh, je muziek wil plaatsen, zodat je een soort van carrière aan het carrière weg aan het bouwen bent. Een carrière aan het bouwen ja, bent. Ja. ja, dat is wel een goed idee. Ja, ja. Nou, daar is een toverwoord gevallen. Ja, dat betekent dat ja, jij moet gaan dobbelen. En thuis moet je gaan nadenken, wat was dan het toverwoord? Opschrijven en uh, straks aan het einde van de uitzending even naar me toe sturen via de Radio 1 app. Kan je een DVD-pakket winnen? Yes. Wat heb jij uh, gedobbeld? Het nummer 6. Het nummer 6. Dan gaan we eens even kijken wat er voor jou in de kluis zit. Nou, maak je klaar. Ben je, ben je, ben je een beetje bang voor muizen en ratten? <laughs> ja, hangt er van af hoe ah, dichtbij ze zijn. Nou, uh, ze komen heel dichtbij in de volgende reportage... ...want, want binnen Fara Academy is, uh, is, is erachter gekomen... ...dat er een rattenplaats is in Nederland. Er worden steeds meer ratten waargenomen. Ja, dan nou gaan we eventjes op pad. Face your fears. Als ik ergens de kriebels van krijg, zijn het wel ratten. Nu blijkt de populatie in Nederland alleen maar groter te worden. In Amsterdam is in bepaalde wijken zelfs sprake van een plaag. Het kan eigenlijk niet lang meer duren voordat ik er eentje tegen ga komen. Maar voordat dat, dat gebeurt, ga ik zelf de confrontatie aan. Het is avond en ik sta bij een schapenstal in het donkere Gelderland. Waar ik samen met een rattenvanger met geweer op zoek ga naar mijn angst. Hoeveel ratten zijn er in Nederland? Een op één. De bruine rat is momenteel een, een behoorlijk groot probleem. Dit is een uh, schapenboer en uh, hij, hij kan niet van het probleem afkomen. Vanmorgen kwam hij in de stal, lag er een schaap dood. En de ratten die hadden gevreten aan uh, zijn neus en de uier. Dat is nogal een, een vies iets. In de stad rukken ze ook veel op. Mensen gooien heel veel eten weg en dat is een groot probleem. Een rat komt alleen maar op voer af. Heeft u nog tips voor mij vanavond? Alles kun je zien wat er in de stal is. Wat je zo dadelijk zou zien is een lichtgevende prop. Want zo ziet een rat eruit. En dan rustig blijven staan. Een rat kan 1,25 meter ver springen en een 75 uh, centimeter hoog. Dus je moet ze altijd in de gaten houden. Als wij zo dadelijk de stal ingaan, dan krijg je even mijn camera om je nek heen. Men moet altijd achter mij blijven. Want ik zeg ook altijd, als ik ga schieten, uh, pas op. Waar schiet u dan mee? Ik heb een uh, vrij zware uh, luchtwapen met de warmtebeeldcamera. En als we ze zien, uh, dan is het... Uh, Schieten, opruimen en klaar. Nu gaan we zo langzaam aan de stal in. hele donkere stal vol met ratten waar wij naar op jacht zijn. Hele. We gaan helemaal naar de achterkant van de stal. Ik, ik zie hem zitten, ik zie iets. Wat zie je zo goed, zeg, met zo'n warmtelamp? Wauw. Oh, daar achterin zit er nu ook eentje, zie je? Ja. Oh, oh, zo. <lacht> Ik ben zo bang dat ze zo langs. Me, dat ze ineens zo door mijn benen lopen. <lacht> Alle lichten gaan weer uit. Oh, hier wel iets. Oh, oh, oh, oh, Hier oh. iets. Oh dat, zijn, oh, dat zijn paarden, joh. Dat zijn hele vriendelijke pony's. <lacht> Die hebben we hier ook. Daarachter. Er is een kleintje onderin. Bij mij zit de grote dan. Oh, jeetje. Oh, ach, ach. Gaan even lopen om te kijken hoe die erbij ligt en hoe groot hij eigenlijk wel niet is. Ach, ach, ach, ligt hij daar? Gadsverdamme, hij is ook helemaal bruin geworden van al die modder. Oh, hij beweegt nog. Oh, oh, oh dat is heel dik. Huh. Of deze confrontatie mij verder gaat helpen, weet ik niet. Ik weet in ieder geval wie ik moet bellen in geval van nood. Face your fears. ga lekker naar bed met Risa. Ja, dan heb ik je hierbij weer uh, wakker geschud. Dat is geen probleem, want we hebben hier hele interessante uh, gasten. Uh, zo bijvoorbeeld heb ik hier Sefanio nog steeds hier in de studio. We hebben het al een beetje gehad over het muziek maken, zelf we hebben naar je muziek geluisterd. Over 150 jaar. Over 150 jaar gaan mensen het over Sefanio hebben, die is dan uh, nou ja, die is dan misschien een paar jaar, paar, paar jaar overleden. Je, je bent, je bent, je, dan ben je 140 geworden. Zo. Tegen die tijd ben je 140 geworden. Zo. Hoe gaan ze jou herinneren? Hmm, aan mijn stem. Aan je stem? Ja, dat is, ja, ik ga dat gewoon precies zo laten. Want ja, mijn stem is ook weer mijn muziek. Mijn muziek zit ook weer op mijn stem. Dus ja, mijn stem. Wat is belangrijker dan als, als, als mensen naar jouw muziek luisteren? Het, de stem zelf, de klanken of de woorden? Oei. Ik denk het gevoel. Het gevoel? Ga ik even eruit. Het gevoel wat je krijgt bij? Bij het luisteren van mijn muziek. Oké. Okay. En dat hangt dan helemaal af van of je heel textueel bent ingesteld of dat het je heel erg muzikaal wat doet? Ja, denk beide ook wel. Hoe ben jij zelf ingesteld? Vind je het belangrijk dat teksten ook echt iets vertellen? Ik vind het belangrijk dat je tekst wel. Um, it needs to make sense. Maar ja. je moet ook wel een beetje flow hebben zodat je het een beetje goed kan combineren, zeg maar. En word je daar dan in gecoacht? Heb je dit altijd van jezelf gehad? Ik heb het altijd wel van mezelf gehad, maar leren kan altijd. Dus als ik met mensen in de studio zit, bijvoorbeeld met de Jay, of met... Ja. Uh, toevallig zat ik uh, vorige week met uh, Jim Bakkum, ja. waar we een nummer aan het schrijven. Toen, uh, toen heb ik ook weer wat dingetjes geleerd, dus zo maak je wat dingetjes mee. Zeg maar. Waarom Jim Bakkum? Uh, hij was volgens mij op zoek naar. Uh, ja, credibility. Oh, nee, nee, nee. Wow. Oh, <laughs> Shelf-fired. Oh, Mensen erg. hebben gehoord wie dat zei. Oh. <laughs> Oké, okay, waar was hij naar op zoek? Uh, hij is op zoek naar, naar nieuwe nummers als het goed is. En okay. uh, we waren aan het brainstormen. Ja. Ja. En betekent dat dan ook dat jullie samen een nummer hebben gebakken? Of waren jullie aan het breven Nee, we waren echt uh, een samen nummer aan het bakken ook. Oké, okay. en die ja. komt dan op jouw album of zijn nee, album? Nee, niet op mijn album, dus ah. helemaal voor hem. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Misschien doet hij ook helemaal niks meer, maar uh, het was in ieder geval wel leuk. Als, je, als, je, als, als zo iemand dan langskomt, je investeert daar tijd in. Ja. Hè, en je Bakum komt langs, het is ook, ook een bekende Nederlander. Uh, ook in de musical scene uh, doet hij het heel erg goed. Ja. Je besteedt daar tijd aan. Ja. Vervolgens hoor je er nooit meer wat van. Ja, dat kan. Wat doet dat met je dan? Eigenlijk niet zoveel eigenlijk. Want, nee? Uh, ja, de, misschien heeft hij het wel druk. Misschien, uh, misschien is hij wel voor vijf jaar naar, uh, <laughs> naar uh, Dubai gereisd of zo, weet je wel. Ja. Dus, uh, ja nee, het, uh, het zal me niet veel doen, tenzij het echt... Uh, ja, nee, het nee, doet me eigenlijk niks, nee. Dus, dus voor jou, betekent dat dat muziek ook een wegwerpproduct kan zijn bij jou? Nee, dat niet. Nee, maar, maar het komt nooit meer terug. Ik bedoel, hij doet er niks meer mee. Ja, dat, maar dat is toch, het is zijn project. Dus ja, ja... Dat, uh, ja. Maar op wat voor... Wat, dus in welke zin bedoel je het eigenlijk? Dat nou ja, ik kan me zo voorstellen dat er wordt word muziek gemaakt. Ik ben zelf ook muzikant geweest. Ja. Ik weet dat ik met verschillende ja. muzikanten heb gewerkt. Dacht ik echt dat de first van mijn leven had afgeleverd. Op die manier, En ja. vervolgens doet hij er niks mee. En ja, ik kan die first ook niet gebruiken. Omdat ja, ik heb hem aan hem gegeven. Of tenminste, ik heb hem daar opgezet. Ja. <lacht> ja, dus het hetzelfde ja, dat wil hij nog uitbrengen. Ja, nee, bij sommige, bij sommige dingen kan het wel heel lastig zijn. Want dan denk je van, ja, je hebt je ziel erin gezet. Je hebt je tijd erin gestoken. Dat bedoel je toch? Ik ga soms wel pijn Heb je daar ooit beef over gehad? Nee, dat niet. Dat nee? niet nee. Je moet het vaak ook laten voor wat het is. Want het ligt heel dicht bij je hart. Hè. Als je daar echt emotioneel over gaat doen... dan kan het soms heel uh, <laughs> verkeerd uh, aankomen bij de een of de ander. Ben je, ben je überhaupt een mens wat... wat, wat... emotioneel is. Ja, nou, goede vraag. vraag. Ben ja. ik emotioneel? Ja, toch wel eigenlijk. Ja, op wat kan, voor manier? Ik kan heel boos zijn soms. Ik kan heel verdrietig zijn best ja. wel. Ik uit mezelf in muziek. Ja, ik heb echt best wel twee kanten eigenlijk. Soms <laughs> wel emotioneel, ja. Wat is de kant die het liefst uh, ver van je houdt? Um, de. Even kijken, de verdrietige kant, denk ik. Ja? Ja, ik ben eigenlijk niet zo vaak verdrietig, maar uh, als ik het ben, dan is het wel. is het wel goed verdrietig, denk ik. En, en daar ga je dus helemaal nergens mee, wij naartoe? Nee, nee. Waar, waar komt dat vandaan dan? de verdriet. Nou, waar komt het vandaan dat je dat voor je houdt? Omdat, uh, ja, je, je, je hoeft je niet altijd bloot te stellen, toch eigenlijk? Ja, maar je moet, als je het helemaal nooit laat gaan, dan word je nee, zo'n zo wandelende zo tijdbom. Dan, ja, uh... precies, nee, dat is het niet. Je moet wel natuurlijk een beetje kunnen praten. Maar ja, omdat ik ben zelf niet zo'n emotioneel type die overal overloopt te praten. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus dan, dan hou je het gewoon lekker kort en dan denk je van nou, dat neem ze beloop wel. Als iemand me ermee kan helpen, dan praat ik er wel over, ja, maar het hoeft niet echt per se of zo. Het hoeft niet echt per se. Oké, okay, de toekomst. Yes. Wat gaat er gebeuren voor jou? Ik heb heel veel muziek. Ik kan nog niet beloven wanneer een EP eruit komt of iets dergelijks, maar ik heb heel veel muziek en ik beloof 100% frisse op tempo muziek. Frisse op tempo muziek. Yes. Wat, wat is frisse op tempo muziek? <laughs> dan moet ik het ook gaan verklaren. Hè? Ja. ja, ik denk gewoon nieuwe muziek. Gewoon een frisse geluid. Fris geluid. Lekker dansbaar. Lekker dansbaar. Het <tot> <tot> nou, is er een toverwoord tussendoor. Oh, we gaan even dobbelen. Even dus dobbelen. Nummer 9. Nummer 9, dan moeten we even de kluis openen om te zien wat daarin zit. Zomertijd. Er is een hele grote discussie aan de gang over zomertijd. Uh, heb je dat gevolgd? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, nou, het komt er heel simpel op neer. Ze willen het afschaffen. En dat betekent dus dat het een uur korter licht zou zijn in de zomer. Dat is wel heel raar. Ik, Uit... ik vind het een hele rare discussie, überhaupt. Het komt helemaal goed, want ze gaan in 60 seconden gaan ze uitleggen hoe dat nou precies zit. 60 seconds, subject, start, the countdown. Debatten en onderzoeken vinden plaats en de afschaffing zit eraan te komen. Zomertijd! Maar wat is zomertijd nou eigenlijk? In de oudheid begon de dag bij zonsopgang en eindigde bij zonsondergang. De dag werd verdeeld in 12 uren en deze waren in de winter en zomer dus niet even lang. Als in de middeleeuwen werd besloten dat een uur 60 minuten duurt, waardoor in de winter en zomer niet alle dagen meer bij het ritme van de mens paste. Oh no! In de jaren 70 werd zomertijd voor het eerst ingevoerd zoals wij hem kennen. Hoe did that De grote oliecrisis leiden tot energiebesparende maatregelen. Zomers een uur langer zon betekent minder verlichting. <truimediculat> Wetenschappers van nu roepen dat die energiebesparing achterhaald is. Bovendien krijgen veel mensen last van slaapproblemen. Oopsie. Voor allebei de kanten wat te zeggen. Maar wat de uitkomst ook zal zijn, de zomertijd zal het okay. <truimediculat> <truimediculat> subject. Nou, is het een beetje duidelijk geworden, Stefanie, wat het allemaal inhoudt? Het gaat allemaal om geld, weer. Het gaat allemaal om geld. Het gaat allemaal ja. om geld. Uiteindelijk gaat het sowieso altijd, altijd om geld. Om geld. Hey, um, mensen, mensen willen jou uh, zien optreden. Waar gaat dat gebeuren binnenkort? Uh, even kijken. Ik moet even snel mijn agenda erbij pakken. Als je je agenda erbij pakken. Ja, en ja, ik... Alle managers beginnen nu gewoon paniekerig in hun telefoons te checken wat er allemaal. <laughs> Gebeurt. Oh nee, nee eentje zit een keuken uit te zoeken, zie ik. Die is als geld aan het tellen, zie ik. <laughs> zo, werkt, zo werkt het ook. Nou, maakt ook niet uit. Dan worden we zo direct worden we daar wijzer van. Wat, uh, wat staat er in de, in de korte toekomst uh, voor ons? Oh, er wordt nog steeds een druk overlegd. Ja. Ik sta binnenkort in het winkel van Sinkel. Ah, winkel van Sinkel. Yes, dat is uh, volgens mij W-E-T. Wet. Wet. Of, uh, oh, zo, heet het, zo heet het feest. Ik moet even goed kijken Wet. eigenlijk, want ik loop nu zo zomaar dingen te schreeuwen. Wet. Wet. Misschien, Wet. Uh, misschien heeft het hem te maken met die maandverband. Ja. <lacht> kan, kan, weet je niet. Zijn er, we zijn nu nog steeds aan het, als je denkt thuis, van wat zijn ze nou aan het doen? We zijn eventjes aan het We uh, uitzoeken. <lacht> er wordt gewoon ja. niet de plek uitgezocht. Geen probleem ook. O, laten we eventjes, eventjes snel, want we hebben nog maar een minuutje. Wat gaat er binnenkort van jou aankomen? Um, ik heb net de single gedropt, dus ja. ik laat het nog even lekker sudderen. Even lekker een beetje, beetje loswerken En uh, als volgt: Featurings. Featurings? Yes, mijn wow. DJ Dylan bijvoorbeeld. Oké. Okay. Heel goede vriend van me. En Jay staat erop. Er wordt echt letterlijk nu te plekken met zijn manager overleg wat ja, er verteld wordt zo. Ja, ik heb echt nodig. Ja, maar dat is, dat is ook echt hoe die is, want hij had ja. dat zo in controle. Zo direct, want dat zo werkt het. Ik bedoel, hier na deze uitzending krijg ik weer klappen. Want dat is altijd, <laughs> altijd als, als oh, hij hoop, ook, hij ik ook, hoop, ook. Ja, de ja. manager wijst nu naar jou, van jij krijgt ja. ook klappen. Soms moet ik achter de auto aanlopen, lopen, ja. Ja. Ja. <laughs> ja, zo werkt dat. Hebben yeah. jullie Black Panther trouwens al gezien? Yes. Is hij aan of is hij aan? Ja, hij is echt aan. Ja, hij is aan. De, de, de hele voltallige crew zegt, yeah. gaan. Nou ja, uh, we gaan het vandaag namelijk niet hebben over Black Panther tijdens uh, de films. Want dat gaat over de dood. Wat ik al had gezegd, het volgende uur staat volledig in het teken van de dood. Dus ook Noah, waar je zo graag naar luistert met haar filmrecensies... die heeft een lijst samengesteld van vijf onderwerpen. Vijf films die volledig over de dood gaan. En verder hebben we hier allemaal gasten. Te gast die op een wetenschappelijke manier naar de dood kijken... en jou precies uitleggen hoe of wat er nou zit met de dood.